Bij een busongeluk in Nigeria zijn 32 mensen om het leven gekomen. Het ongeluk gebeurde in het noorden van het land, op een plek waar de wegen in zeer slechte staat zijn. Twee bussen botsten op elkaar toen ze met hoge snelheid over een snelweg reden waar werkzaamheden bezig waren. Na de botsing vatten beide bussen vlam. De meeste slachtoffers zijn door de brand omgekomen. De slechte staat van de wegen is de oorzaak van veel auto-ongelukken in Nigeria. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie staat Nigeria wereldwijd in de top 3 van landen met de meeste verkeersongelukken. Het weer, overal bewolkt en hier en daar wat regen of motregen. Het is een graad of 4. Overdag eerst zwaar bewolkt en motregen. Maar smiddags droog en in het noorden kans wat zon. De middagtemperatuur ligt rond een graad of 8. Tot zover het NOS-journaal. <kling> ANWB Verkeersinformatie, de N7, Groningen naar de Duitse grens... is dicht tussen het knooppunt Europaplein en Euroborg. En de andere kant op is de weg dicht bij Groningen-West. Verkeer wordt omgeleid. Dit was de Verkeersinformatie.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 Een hele goede nacht, twee over twee. En uh, je luistert naar Radio 1. En in dit geval naar Omroep Max. En dit is het programma met vragen en antwoorden. Het is een heel simpel principe. Als je een vraag hebt, dan is dit het moment om hem te stellen. Dan bel je naar 0800-1121. En zit je te luisteren, weet je het antwoord op de vraag... bel je ook 0800-1121. En zo verbinden we mensen met een vraag en mensen met een antwoord aan elkaar door. Uh, als het niet lukt om erdoor te komen... Mail dan even, nachtzuster, omroepmax.nl, Twitter naar Nachtzuster. Of uh, meld je op de chat en die vind je op www.nachtzuster.net. Dus nachtzuster.net. Kun je mee chatten en daar kun je ook alle gestelde vragen teruglezen. Maar het leukste is altijd als je even belt 0800-1121. <zor>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 Nachtzesten, opeens zonder al je zorgen systeem, al ik de morgen Nacht zusten bij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 Goedenacht, met Joke Bergsema. Hoi. De hoi, zeg het maar. Hoi. Hey, ik heb de volgende vraag. Um, ik probeer hem zo kort mogelijk te stellen. Ik word oh. een paar weken geleden gebeld. Ja. Ja. Uh, en het ging over het feit uh, dat volgens een bedrijf hadden wij een gratis, in een of andere digitale gemeentegids. Ze vroegen op dat moment of ik dat, of ik dat wil verlengen, want dat was gratis geweest en uh, dat kon ik dan nu verlengen tegen een x bedrag. Het bedrag werd niet gezegd, maar ik heb eigenlijk gelijk geantwoord van... nou nee, daar heb ik geen interesse in. Klaar, we zijn zo klein, dat heeft voor ons eigenlijk heel weinig nut. Ja. Um, vervolgens is de telefoon... Nou, de verbinding is verbroken. Een kwartier later werd ik teruggebeld. En toen vroeg hij man van... goh, ik stuur heel even een fax om te bevestigen dat je het niet verlengd wil hebben. Oh. Op dat moment uh, had ik eigenlijk een heel... Ja, we zaten eigenlijk in een heel lullig pakket. Mijn broer is net overleden. En mm. ik kreeg net in die tijd een telefoontje dat een ander ook heel erg ziek is. Dus ja. ik krijg een faxt binnen. Ik zie daarin staan, wordt niet automatisch verlengd. Dus ik zet mijn handtekening erop, teruggefaxt en klaar. Nou krijg ik gisteren een factuur van datzelfde bedrijf van 3500 oh. euro. Oh. Oh. Oh. Dus ik was zo ontzettend boos. Maar vanuit het verleden weet ik dat een getekende fax ja. niet recht geldig is. Maar nou weet ik dat niet zeker meer. Maar er is vast een luisteraar die daar misschien wat meer van af weet. Ja. ja, hoop ik. Ja, ik vind een fax sowieso klinkt een beetje als uh, voor het jaar 2000. Ja, maar, maar, ja, ja, ja, maar voor dit maar, soort dingen was het wel handig. Stel dat je het wel had gewild. Ja, nou, maar, maar, maar ik weet vanuit het verleden dat als ik een, een, een, een beetje, nou ja, dat, dan moest dat per se gewoon, gewoon met een pen ondertekend worden. En het moest per post teruggestuurd worden, want anders was het niet recht scheldig. Ja, ja, dus dat is je hoop nu ook een beetje, want jij snapt natuurlijk ook wel dat als je iets ondertekent, dat je het dan, ondanks het feit dat je echt nare persoonlijke omstandigheden ja. hebt, het ja. wel eigenlijk even had moeten lezen. Ja, ja juist. Ja. Oh, wat ja. een rat hè? Ja, absoluut. Ja, ja, dus ik was eigenlijk gisteren heel boos. En ik heb. Ja. Uh, maar ik denk, uh, die meneer die erover ging, die was er niet. Dus ik denk nou, en toen dacht ik vanavond ineens. Hey, ja. Ik zit vannacht in de auto, want ik moet werken. En ik ga ze eerst even laden. En <laughs> ik denk, ik ga jou eens even bellen. Er is vast wel iemand die luistert. Ja, hey, hoe heet dat bedrijf? Wat is dat voor bedrijf? Een bedrijf in uh, Jeetje, Mine. Um... Ja, dat we ja, mensen even kunnen waarschuwen ja, ja, dus dat ze ik, dat even in de gaten ik, moeten ik houden. Ik vond het heel raar. Het was iets van PCN stond eronder. En toen vond ik het zo raar, want ik denk de PCN, dat was vroeger... de uitgever van de Volkskrant uh, Algemeen Dagblad. Oh, ja, ja. Maar dat is het niet... Het is een bedrijf... Oh, maar dat zegt ook alweer wat. Het is iets wat er heel erg op lijkt. en Een soort gelijk logo heeft en het dus meteen wel nee, vertrouwenswerkend nee, nee, nee. uitziet. Nee, dat is niet gelijk logo, maar hmm. ja, ik heb gistermiddag wel gelijk gereageerd. En die man die erover ging, was er niet. Dus ze hebben een notitie gemaakt en ik heb heel duidelijk aangegeven dat ik in deze gewoon echt niet ga betalen. Omdat ja. ik het zo duidelijk aangegeven heb. En ja. Ja, ik denk echt, wat, wat een ongelooflijk. Ja, ik, ik kan er zo. Een slecht... ratten, ja. Dat is al ja, oh, verschrikkelijk. Ja, dus eigenlijk ja. ben ik heel benieuwd. Ik weet vanuit het verleden. Uh, we hebben heel lang voor de Telegraaf uh, bijvoorbeeld gewerkt. En dan moest ik de b 2 factureren. Ja. En dat mocht absoluut niet via een fax, want dan was het niet recht. Je handtekening moet gewoon met een pen op een contract staan... en dan is het pas rechtsgeldig als hun het officiële document in handen hebben. Ja. Dus ik was eigenlijk benieuwd of het in deze ook geldt. Het is een prachtige, korte en krachtige vraag. Een uh, getekende fax is die uh, rechtsgeldig... als die aan de andere kant van het lijntje gebruikt wordt. Ja, ja. ja absoluut. 0800-1121. Ja. Ik ga mijn best doen voor je, Joke. En uh, ik, uh, ik hoop dat het goed uitpakt. Ja, absoluut. Oké. Okay. Hey, in ieder geval, dank je wel en okay. een hele fijne nacht verder. Dank je wel. Hoi. Doeg. Janine. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Oh, jij had mij gemaild, hè? Ik heb jou gemaild. klopt. Ja. Oh, daar ben ik toch wel. ben ik echt heel benieuwd naar. <laughs> Niet ja, naar de vraag, nou, want dat ja, weet ja. ik dus al, maar wel naar het antwoord. Ja. Ja. Ga je gang. Nou, ik, uh, in, uh, rond uh, 1997, uh, 2000 zo'n beetje die jaren, heb ik uh, in een verpleeghuis gewerkt in Kampen. Yeah. Uh, Miersotus, uh, op de afdeling Akkerwinden. En daar hing toen een heel mooi gedicht uh, op de wc, uh, notenbenen. Maar uh, dat was een gedicht uh, geschreven vanuit uh, de ik-persoon. Uh, een, een zieke vrouw uh, die op bed lag en uh, die praatte over de zorg die ze kreeg. En um, ja, dat wa het was een heel ontroerend gedicht en het heeft me heel erg aan denken gezet ook in mijn opleiding die ik uh, eigenlijk daarvoor al, um, of tenminste ja, ik, ik heb dan de opleiding daar gedaan en uh, tijdens het werken daar heeft me dat heel erg aan denken gezet. Alleen ik weet niet wie het geschreven heeft en ik weet ook geen titel. Ik weet alleen nog een paar, uh, ja, een paar regels die er dan in voorkwamen. En uh, het ging eigenlijk over uh, een vrouw die dan praatte vanuit de ikvorm dan. En uh, ze vertelde dat, uh, dat zij een, een zorg heeft van een zuster die haar uh, wel eten en drinken voorzette... Maar hij uh, het eigenlijk niet aan haar gaf. En op het moment dat ze het weer ophaalde... eigenlijk niet uh, vroeg van, uh, kan ik u helpen? Maar het gewoon meenam. En uh, in de ik-vorm zei van, uh, je zet het eten en drink het bij me neer. Uh, en ik heb zo'n dorst, ik wil zo graag helpen. Maar uh, ik kan het zelf niet. Even later kom je het dienblad ophalen terwijl ik zo'n dorst heb. Uh, en diezelfde, dat um, is ja, ongeveer iets van zeven coupletten, denk ik ongeveer. Van steeds vier regels. En uh, ze schrijft dan ook dat... Um... Oh, het is lastig dit hoor. Ja. Moeilijk, uh... Nou ja, maar als iemand het oh, ja. kent, dan, kom, dan komt het diegene vast wel bekend voor wat je omschrijft. Ja, dat hoop ik. Ja. Maar het is, het is een beetje warrig, omdat, ik weet wel ongeveer, maar ik weet niet meer precies natuurlijk hoe het eruit zag. Want het is, het is natuurlijk wel een hele poos geleden. Ja. Maar goed, ze schrijft dan ook in hetzelfde gedicht van... Uh, ik hoor je op de gang zeggen tegen je collega's dat je hoopt dat ik nog niet doodga. Uh, omdat je de trein moet halen omdat je, omdat je vrije dagen hebt. Nou, en Dat zijn eigenlijk dat, dat zijn twee kenmerken uit, uit het gedicht waar, waar ik eigenlijk altijd heel veel aan heb gehad. van je moet niet iemand zomaar eten en drinken neerzetten. Maar als iemand niet open eet, is daar dan een reden achter. En dat heeft bij mij toen heel erg weer ingehakt. Van hé, hey, uh, dus daar, daar heb ik gewoon heel veel aan gehad. En er stonden veel meer dingen in die, die, die eigenlijk nooit zo heel goed zijn blijven hangen bij mij nu. Mm -hmm. en, en, en ik heb lopen zoeken op Google en ik heb op alle gedichten mm -hmm. sites die dus ongeveer zijn uh, gekeken. En ik hoop eigenlijk dat er iemand is uh, die misschien weet waar het over gaat. Uh, die denkt van, hé, hey, dit, dit zijn toch twee stukjes teksten die mij uh, bekend voorkomen. Uh, ik dacht dat het over een zuster ging, dat het ook iets van zuster heette. Nou ja, via internet kom ik dan niet heel veel verder. Nee. Ik heb al uh, heel wat uh, gedichtenbundels uh, doorgebladerd waar ik ook niet heel erg uh, in verder kom. Dus ik had zoiets van, nou... Jullie zijn nog een hoop voor mij, anders moet ik het opgeven, dat ik niet. Ja, en wat wil je met het gedicht? Waarom wil je het graag hebben? Wil je het gewoon graag weer een keer lezen of uh, ja, is het nog ik, ergens ik wil, voor? Ja, ik wil heel graag... Nou, ik heb, um, ik heb destijds altijd in de zorg gewerkt. Ik heb een time-out gehaald, wel administratief, maar dan wel in de zorg, maar niet meer aan bed. Ja. En um, sinds uh, een jaar of twee ben ik dan weer werkzaam uh, in de thuiszorg. En, um, ja, ik heb heel vaak, heel vaak, denk ik aan het gedicht, de strekking erachter van... ...je moet niet alles maar zomaar aannemen. Je moet ook denken van waarom doe ik dit? En dan denk ik van ja, ik, ik vond, het heeft heel veel indruk op mij gemaakt. En uh, helaas weet ik maar heel kleine stukjes uit het gedicht. Ja. ja. Maar um, ja, ik ben heel benieuwd eigenlijk uh, wat er nog meer ook nog weer instond. Omdat ik natuurlijk uh, niet alles meer weet. En uh, voor hetzelfde uh, zie ik het gedicht en denk ik, jeetje, zo zag het eruit... En ja, het, het gebouw uh, van Miersotus en Kamp is toen de ze hebben een nieuwbouw uh, gekregen. Maar ja, goed, totzelfde het, gaat Zit er iemand in de, na in, de, in, de, in de nachtdienst nu vanuit een verzorgingshuis of verpleeghuis? Die denkt van, hé, hey, ik weet waar je het over hebt. Ja, ja, dat, nou, ja. dat zou sowieso natuurlijk uh, kunnen, dat iemand het herkent. Ik was, ik was nog heel even benieuwd, want um, uh, uh, jij, als ik het zo hoor, het verhaal... Uh, dat, ik, het is toevallig dat ik het een keer echt heb meegemaakt. Dat ik uh, in het ziekenhuis zat uh, bij iemand. En dat degene in het bed daarnaast, die kreeg inderdaad iets te drinken. Wilde heel graag drinken, maar kon zelf die beker niet pakken. En uh, uh, toen jij mij mailde met het hele verhaal... dacht ik van ja, het, het, het gebeurt gewoon omdat die zusters heel druk zijn... en bezuinigingen in de zorg en toestanden... en. Uh, maar ook um, op een gegeven moment, sommige uh, mensen in de verpleging, uh, die raken op een gegeven moment een beetje die klik kwijt. Hè? Want die hebben dan zo'n ja. haast en die moeten van A naar B naar C. En die kijken niet meer naar de mensen. Klopt. En uh, toen vond ik het zo grappig dat jij me mailde. Want ik dacht, ja, zo'n gedicht, dat hangt dan op de wc in een verpleeghuis. Waarschijnlijk heeft iemand ooit gedacht, oh, dat is, uh, dat is uh, grappig om een keer door te lezen. En, maar heeft dat jou? Want ik kan me voorstellen dat het jou beïnvloedt dat je met eten en drinken daar even op gaat letten. Dat je denkt: Oh ja, moet wel even opletten of ze het zelf nog kunnen pakken en zelf nog. Ja. Maar uh, de diepere lading is natuurlijk die betrokkenheid bij de patiënten. Want je moet ook een beetje afstand nemen, want anders uh, als je in een verpleeghuis werkt en je maakt verschrikkelijke dingen mee, dan moet je af en toe ook een beetje afstand kunnen nemen. Anders sta je alleen maar op uh, begrafenissen en uh, uh, iedere avond: Oh, gaat het nu met die meneer en die mevrouw? Dus. Ja. Uh, heeft het daar wat dat betreft nog invloed op jou gehad? Met dat met ja, zoeken naar die afstand? Nou, nee, ik, heb, ik ben er wel heel. Ik uh, ben wel het type die heel veel. Uh, nou ja, nou, hoe zeggen dat? Ik ben wel heel begaan met waar ik mee bezig ben. Mm -hmm. ik, vind het, ik vind het werk zelf ook heel erg leuk. Uh, maar ik heb altijd wel een hele mooie afstand kunnen houden. Natuurlijk, je hebt altijd van de, van de 25 of 30 cliënten die je hebt, heb je altijd met de helft meer dan een klik en met de helft doe je werk. En, je werk. Ja, maar je moet eigenlijk altijd um, voorop hebben gesteld van uh, ik ben er voor hun. Dus op het moment dat er dan een piepen gaat of uh, nou ja, iemand vraagt om jouw hulp en je zegt ik kom er zo aan... Die woordjes die zeg je heel veel. En je ergert jezelf aan de woorden. Ik kom er zo aan en, en ik ben er met vijf minuten en het is niet zo. Yeah, maar je yeah. kunt, kunt niks anders. Dus je moet, je, moet gewoon, je moet gewoon dat zeggen. En hopen dat je het waar kan maken dat je er binnen, binnen die vijf minuten bent. En dat gedicht, daar, daar stonden heel veel van dat soort dingen in. Yeah. Um, want ook um, bijvoorbeeld uh, uh, dat mensen... Uh, nou ja, deze vrouw die, die, die dus schreef vanuit de ik-vorm dat ze op bed lag en dood zou gaan. Hè? Ze was in principe het terminaal. Um, die, die schrijft dus ook op van ik hoor je op de gang zeggen dat. En je denkt heel gauw van ah, mensen zijn oud, ze zijn doof. Maar zo werkt dat niet. Er was ook een mevrouw die, die, die had de ziekte van Parkinson. Nou, als je er zag liggen in bed, dan gaf je er geen stuiverbewijzen bewijzen van. Mm -hmm. Maar ze was helemaal niet dom. Nee. En, uh, en dan denk ik van ja, je gaat heel gauw uit van iets wat je ziet. Yeah. Um, en, en, en, en, en en dat was eigenlijk de strekking van het verhaal. Niet altijd maar zien wat je ziet, maar ook de achterliggende gedachten ervan, herkennen van hé, hey, um, iemand die op bed ligt en uh, die niet aan die die zeg maar, geen aandacht kan krijgen door het te vragen, moet je het wel geven. En um, mensen die in principe bijna doodgaan kunnen in een soort coma toestand raken dat, dat je denkt dat ze niks meer horen. Maar als ze het wel horen, dan wil je, dan wil je eigenlijk niet het gevoel hebben van, oh jee, ze hebben dingen gehoord die ik heb gezegd, yeah. die het niet leuk zijn om te horen. En, en dat gedicht ging daar volgens mij, of, of in heel veel dingen ging dat daar gewoon over. En dat, ja, dat heeft toen heel veel indruk op mij gemaakt. En uh, ja, uit, uiteindelijk werkte toen fulltime en je zit uh, met regelmatig op een toilet uh, als je werkt. Ja. Dus ik heb het gedicht gewoon heel vaak uh, gelezen. En um, maar als je het zo ja, vertelt, ik... zou je bijna denken dat het geschreven is door iemand uit de zorg. De, iemand die ja. in ieder geval die problematiek begreep. Dus misschien is het wel uh, huisvlijt geweest van een van je collega's daar. Ja, en, en, en ik, heb, uh, ik heb nog een paar collega's die dan ook, uh, ik woon dan in Meppel en uh, ik heb een paar collega's die wonen dan ook in Meppel en uh, die heb ik gevraagd. Ik ben helemaal een hetse jacht aan het, <laughs> ik heb helemaal een, een jacht op uh, oud collega's van uh, help me, help me. En um, ik heb dan nog een oud collegaatje, die uh, heb ik dan inmiddels weer wat contact mee en die werkt, die werkt er nog, dus die... Uh, die zal nog even voor me kijken of ze iemand kent die toevallig <laughs> nog weet waar het over gaat. Poeh. Dus ik, ben wel, ja. ik ben wel op allerlei fronten bezig. Maar ja, het is gewoon zoeken naar. Het is echt het is zo lastig. Ja. Het is heel moeilijk. Nou, dus als, het, als iemand het heeft, vindt, oh. dan herkent hij het nu. Dat kan bijna niet anders een gedicht over uh, uh, iemand die uh, verzorging nodig heeft... van een zuster of iemand anders uit de verzorging. En uh, nou, met dingen als bijvoorbeeld het eten en drinken wordt gebracht... maar ook weer meegenomen, terwijl diegene vanuit de ik-persoon beschrijft... hoe het is om op die manier net niet met, uh, met veel aandacht verzorgd te worden. Als iemand dat herkent, even bellen naar 0800-1121. Misschien ben je wel in het bezit van de tekst. Mail het dan even naar nachtsusterapenstaatjeomroepmax.nl Ik ga mijn best doen, Janine, voor je. Helemaal goed. Bedankt in ieder geval voor de aandacht. Jij bedankt voor je telefoontje. Goed zo, dank je wel. Dag. Blijven bellen met vragen en antwoorden. 0800-1121. Jackson 5 en Albi, der naar aanleiding van het verhaal van Janine zojuist. Die is op zoek naar een gedicht. waarin een zuster op een gegeven moment. Uh ja, toch een beetje verzeild in de gewone dingen. En Janine beschreef het zo mooi, daarom moest ik aan het liedje denken. Van, uh, dat je als, uh, als verpleegkundige soms gaat roepen... Ja, ik kom er zo aan, ik kom er zo aan, ik kom over vijf minuten. En dat je dat niet altijd ook waar kunt maken. En uh, daar ging het gedicht ook een beetje over. Dat je soms wel aan het zorgen bent, maar niet dan alle puntjes op de i kunt zetten. En het gedicht waar zij het over heeft... is geschreven vanuit de ik-persoon... van iemand die bijvoorbeeld heel erg dorst heeft... wel drinken krijgt... maar dat de verpleegkundige of verzorgende niet in de gaten heeft... dat diegene het drinken zelf niet kan pakken... om het daadwerkelijk te drinken. En dat de zieke ook iemand over zichzelf hoort praten op de gang... van ik hoop dat diegene niet doodgaat... want ik heb net... Uh, ik moet de trein nog halen... en uh, ik heb uh, vrije dagen in het vooruitzicht... Nou, denk je dat gedicht? Ja, ik herken het. Uh, ik heb de tekst. Ik weet nog hoe het gaat. Bel dan even naar 0800 1121 of mail naar nachtzuster Sikko, Goedenavond. Die mevrouw die met die ondertekende vak zit. Ja. Nou, bij ons op het bedrijf, we werken voor een heleboel klanten... Ja. gaat alles fysiek per post de deur uit en komt per post binnen... om dit soort problemen te voorkomen. Dat wil zeggen, waar maken een contract uit bijvoorbeeld Albert Heijn. Mm -hmm. Die gaat per brief de deur uit ja. de offerte. En per brief krijgen wij de getekende offertes terug. Maar de vraag is dus: is dat een soort voorzorg? Is dat voor de zekerheid? Is dat een gewoonte? Of is het ook daadwerkelijk zo dat als je het per vak zou doen, dat het niet rechtsgeldig zou zijn? Wij willen dat voorkomen, dat probleem. Ja. Daar dus heeft Joke niks aan. Dat dus is het al gebeurd. Uh, nou, dan is het voor ons niet rechtsgeldig. Nee. Wij het is jammer dat het contract niet met jullie is. Ja. Nou, uh, wij <laughs> accepteren geen uh, faxcontracten die ondertekend zijn. Nee. Absoluut niet. Okay. Want het kan onderschept worden. Ja. ja. Nou ja, dan ben en dan ik... Dan kunnen mensen bedragen wijzigen en weet ik wat allemaal. Hm? Dat is tegenwoordig mogelijk. Oh ja, dat kan natuurlijk. Ik bedoel, als, als, als, als je in ons huidige tijdsbestek <laughs> Sorry, sorry. Voorzichtig, zeker. Ja elektronische mogelijkheden, ja. dit hebt, met faxen en zo, ja. hoe is een fax, goed, eh, willen we dat voorkomen, dat ze problemen, dat het onderschept wordt, ja. en daarom gaat alles per brief de deur uit en wordt per brief teruggestuurd, wat we met fysieke handtekening zien. Mm -hmm. Alleen de interne post, de e-mailtjes naar de bedrijfsleiders en de, de hoofden van de dienst zeg maar, en naar de, de teamleiders, die gaan per e-mail. Ja. Maar ja, je zou toch denken dat uh, uh, bij een fax... dan gaat het in ieder geval van hier naar jullie toe, via een draadje. Terwijl uh, per post, dan gaat het van hier naar jullie toe... via postbodes, een postsorteercentrum, weet ik veel wat nog meer... Uh, een administratieafdeling. Ja, je hebt, post, je hebt, je hebt postrein, hè? Ja. Ja. Oh, ja. Je zult je zeggen, de blieven mogen niet opengemaakt worden door de post. Nee, dat zou, ook, dat, dat zou je ook kunnen zien, hè? Juist. Ja. Nou... Uh... En dan doet het er maar een dag langer over. Dat maakt helemaal niet uit. Maar wij willen dat dus niet. Wij nee. willen voorkomen dat elektronica uh, ertussen gaat zitten. En dat mensen in onze bestanden gaan harken. Ja, maar ja, goed. Ik, ik, ik weet nog steeds niet... Ik, ik heb, ben toch bang dat als het een keertje per fax gaat... dat het dan toch wel... Uh... Ik vind het zo sneu voor Joke die 3500 euro moet betalen aan een of andere gemeenrik... die gezegd heeft, ik fax u even, fax even terug. Dat Dan weten we zeker dat u het niet wil. Ja. Dat is dus niet recht schuldig, want er is geen uh, offerte uitgebracht of zo. Nou ja, dat is natuurlijk een heel ander verhaal in dit geval. Want dat is allemaal telefonisch gegaan. Ja, dat is, dat is zo stom als wat. Wij doen niks telefonisch. Tante. Nee, Telefonisch gebeurt er niks met Albert Heijn en niks met Denen, en niks met nee. de, de, de, Vivo. Maar het is een iets andere... Um... Ja, maar zo moet, het dus, dus, zo moet het, het dus zien. Zo, ja, dat vraag ik me af. Nou, ik hoop het voor je de. Dankjewel, maar... Sikko. Nou, ga, je maar, ga, ga maar over nadenken. Ja. Niks, niks uh, uh, per elektronica doen, niks per mail doen. Alleen intern doen wij iets per mail. Okay. En nooit naar klanten toe. Dankjewel, Sikko. Alsjeblieft. Dag, goed. <laughs> Doeg. Mark, goeienacht. Uh, hoi, Astrid. Hallo. <coughs> Sorry, ik heb wat last van mijn keel. Um... Ik heb wel een paar simpele dingen volgens mij die wel kloppen. Ten eerste oh. kan ik me van vroeger herinneren dat uh, Fax in mijn geval ook niet rechtsgeldig was naar in instanties. Ik moest bijvoorbeeld naar het GAK wel eens een brief sturen en dat wou ik dan bij Fax en Dat kon nooit. Mm -hmm. Want het was niet rechtsgeldig. Ja. Punt, punt twee uh, is er de Colportagewet. Ja. Dat je dus door, uh, je kan ook niet aan de deur, als je aan de deur iets koopt of via de telefoon, dan heb je binnen zeven jaar het recht om dat te ontbinden. Zeven jaar? Zeven, zeven dagen. dagen ja. zeven dagen, sorry. Klonk wel heel uitgebreid. Ja. Nee, nee, nee, zei ik ja. Zei ik, ja wel, ik <laughs> nee, lachen mij, ik verstond het. Ja? Ja, ik heb. Uh, nee, oké. Okay. Ja. Dan, dan, dan is er nog iets aan de hand. Zij kreeg dus dat rare telefoontje. Ja. Toen kreeg ze een fax. Waar volgens mij werd gezegd: u heeft niet uh, voor verlenging gekozen. Als die fax nog bewaard heeft. Want daarna kwam pas die gemeene fax van die 3500 euro. Want ik bel ook omdat ik echt het zo gemeen vind. En zo... Ja. Ik werd er echt <laughs> zelf helemaal boos van. Nee, oh... nee, er werd ge gebeld van we sturen u nog even een fax... om te bevestigen dat u het niet wil. Dat is het gemeene, dat staat niet zwart op wit. Ja, maar volgens mij was het die, die eerste vakstel, was wel dat niet zonder dat kregen ze de tweede vakstel dat 3500 euro kostte. Nee, nee volgens mij, uh, nee. Volgens maar, mij is maar goed. niet zo. Maar goed, dan nee. is er nog iets aan de hand. Ja. Volgens mij is het nog steeds zo dat je één consult bij een advocaat via het juridisch loket kan krijgen zonder dat het je, je iets kost. Okay. Volgens mij gaan ze daar binnenkort pas mee... Uh, Klojo met het kabinet wat we nu hebben. <laughs> dus, maar zeker dat maar nog. De <laughs> ja. reportagewet moeten ze even naar kijken. En, zo, ja, en, ik, en ik zou uh, na, nakijken of ze ook... Uh, dat, dat zei je even via het juridisch loket. En dan heb je ook nog de europhone. Dan kan je advies inwinnen bij juristen. En dat kost geloof ik uh, 80 cent per minuut. Dat is dan wel. Okay, ja, ja. Uh, ja, dus er zijn allerlei dingen mogelijk. En ik bel echt puur omdat ik echt... Oh, ik vond het zo goed. Ja, je kunt er zo neidig van worden. Dat heb ik ook. Ik krijg ja. ondertussen via Twitter krijg ik van Betty Lammers en van Ruzius... Prachtige <laughs> nicknaam, Ruzius. Krijg ik door... Uh, dat is acquisitiefraude. En daarvoor heb je fraudemeldpunt.nl. Oké, oh, okay, dat wist ik niet. Dat, zou dus ook, dat was mooi geweest als ze dan als URL fraude ik weet sowieso van die commentagewet. En iedereen uh, die meer weet van dit soort zaken, die het echt allemaal exact weet. Maar ik weet ook van die rechtsgeldigheid van de faxen. Ik kan me niet voorstellen dat het veranderd is, want dat was vroeger dus al zo. En ja, ze kan misschien meer via internet opzoeken. En uh, misschien dat andere mensen kunnen reageren. En ik krijg en nu, andere... ik krijg ook nog een mailtje. Oh. Even kijken hoor, waar die vandaan komt. Ik... Oh. Oh, doe nou toch voorzichtig, Mark. Ja, dat heb ja, ja. je met deze tijd van het jaar hè? Al ik heb dat niet hoest. Eens gerookt de nee, avond. nee, dan zou het nog veel meer. Nee, goed. Nou, hoe jij even verder ga ik nog eventjes uh, vertellen dat Paul ter Horst die uh, stuurt ook via Twitter. Stuurt hij een berichtje over e-mails? Die zijn uh, rechtsgeldig. En even kijken. Er staat een overeenkomst per e-mail is rechtsgeldig. De wet stelt namelijk geen eisen aan de vorm waarin een overeenkomst Waarin je een overeenkomst sluit. behalve bij een paar speciale gevallen. zoals de koop van een huis. Net zoals je mondeling iets kunt kopen. mag dat dus ook per mail. Even over de fax schiet me nog iets te binnen. Ja. Volgens mij heeft dat de fax. Uh, dat, dat ook niet rechtsgeldig is. omdat het ook van het hele rare dunne papier is. Want ik dacht van. god, ik kan toch wel het formulier van het schak kopiëren. en dan. Ja, dat is als een soort kopie dat je het Maar het komt dan, zou dan op een heel raar dun papier binnenkomen wat misschien ook de rechtsgeldigheid wat invloed heeft op de rechtsgeldigheid ja. dat niet echt want het kan ook heel makkelijk vervagen zo'n oude fax ja en en fax, een fax ja ja het is ja. echt inderdaad voor mij ook van de voor 2000 ja maar het is wel uh, weet je je zegt je zegt van e-mail is uh, tegenwoordig een beetje de vervanger van de fax maar iets ondertekenen via e-mail is natuurlijk helemaal niet handig Tenminste, ik vind dat altijd heel onhandig. Maar dus misschien mijn beperkte technische kennis. Nee, maar dat is ik... toch mijn naam, hè, de ronde type. Dat is, kan toch iedereen mijn naam. Nee, maar dan moet je dus, dan moet je tekenen, dan moet je scannen... en dan moet je het weer terug mailen. En dus dan moet je ook ja. nog een scanner hebben... of je moet ergens naartoe waar je kunt scannen. Wat een gedoe allemaal. Terwijl fax, dat is tekenen, terugfaxen En dat is natuurlijk waar een bedrijf als dit... Dat maar, dus... maar, dan, maar dan wil ik even voor jou begrijpen. Jij ja. stuurt een mail... Ja. Uh, even kijken, er nee, is officieel iets, jij wil reageren, maar dan, dan moet je toch, toch nog eens door de scanner halen oh, om dan daarna met de hand een handtekening te kunnen zetten en dan... Nee, je print, je print, je tekent, je ja. scant, je stuurt terug. Oh ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja, print is ook alweer ouderwet. Nee, maar... Ja, <laughs> maar ja nee, maar je, je kunt ongetwijfeld al, want ik, ik heb ook zo'n uh, zo, zo vierkantje waar je met een pennetje iets... En dan kun je dus je handtekening zetten... Dan hoeft het niet eens uit de computer. Maar, maar laten we het ook even een beetje simpel houden. Want ik heb er nou een paar simpele dingen aan gegeven. Maar er zijn natuurlijk juristen die het gewoon weten. Ja, want echt, we, we zijn eigenlijk gewoon aan het filosoferen. Want we weten het nog niet. Echt nou, zeker. Nee, Maar die die weet ik wel zeker. Want dat, dat is gewoon voor verkoop aan de deur. En uh, als je overvallen wordt aan de telefoon. En dat kan je echt zo zeggen. Dus ja. dat, dat, dat, daar is de competagewet voor, dus het juridisch loket weet ik voor 99% zeker. Dat je gewoon het recht hebt om één, één keer daar te komen met, uh, voor hulp. En uh, ja, die, die andere dingen zijn betrekkelijk zeker. Ja. Maar, ik, maar ik ben niet uh, iemand van de wetsteksten. Nee, nou het zijn hartstikke uh, bedoelde en ook uh, hele terechte adviezen voor joken. En de Eurofoon bestaat ook echt. Ja, alleen het mooie zou toch wel zijn... als iemand met heel veel kennis van zaken nog even erover belt. Want dat is een beetje het principe van dit programma. Ja. Anders dan moeten we met z'n allen uh, morgen de Eurofoon gaan bellen... omdat we allemaal het antwoord willen weten. <lacht> Denk ik. Nee, dankjewel Mark, voor het bellen. Dat is wel een grappige uh, opmerking, ja. Oh, gelukkig. Ik ga ophangen, goed? Oké, okay, oké. Okay, <laughs> Doeg. 0800 1121 Claudio? Ron? Hallo, met wie? Ja, met Ron. Dag Ron. Claudio, kom je daar nog bij? Nou, vond ik beter klinken dan Ron. Ik denk, volgens mij wil jij helemaal geen Ron heten. Nou, dankjewel. Dan hang ik gelijk erop, hè? Nee, nee, nee, Ron! Blijf! <laughs> Sorry, ik wilde je niet beledigen. Ik riep gewoon de verkeerde naam. Ik zit, niet, ik zit scheef te lezen. Wat kan ik voor je doen, Ron? Nou, ik heb een vraag en ik heb een antwoord. En geen oh. filosofie, maar een antwoord op, dat, uh, op de vraag van Joker. Heel erg triest als wat er gebeurd is. Ja, maar. Maar. Uh-oh. Komt die? Ja. Een fax is rechtsgeldig, punt uit. 100%. Oh. En hoe weet Want... je dat? Dat weet ik 100% zeker omdat uh, ik ben bezig met mijn advocaten over bepaalde zaken. Ik ga ja. er verder niet op in. Nee. Maar advocaten sturen tegenwoordig ook nog steeds op de ouderwetse manier... ...faxen naar elkaar of naar justitie of naar ja, de andere advocatenkantoren. En uh, faxen zijn gewoon 100% rechtschuldig. Mm. En heel erg lief voor Joke, maar het is wel een luchtjaar. Ja. Het is wel een luchtjaar natuurlijk aan dat bedrijf. Ik... Uh, ja. Ik vind het niet een normale gang van zaken. En die eerdere meneer die eerder belde, ja. dat uh, hij zei van ja, wij accepteren geen faxen. Tuurlijk, dat kan. Je kan als bedrijf zijnde of als, als, als uh, uh, uh, iemand anders zeggen oké, okay, wij willen dat niet accepteren. Hè? Doe het gewoon maar per post. Dat kan. Maar dat is de eigen uh, bedrijfsfilosofie van, ja, van dat bedrijf. Maar een straks, uh, als ik nu naar jou iets ga faxen, Mm -hmm. en ik zet daar uh, iets in, dan is dat rechtschuldig. Dan kan je mij daar dus op, op aanspreken, dat is 100%. He. En dat is, niet, dat is niet filosoferen, dat is gewoon zo, punt, klaar. Oh, dat is best wel slecht nieuws voor Joke. Ja. Maar ik denk ook dat Joke haar um, hoop even moet vestigen op dat... Uh, ik zoek het weer even terug, hoor. Dat uh, de, de tweet die ik kreeg... fraudemeld.nl... Want inderdaad acquisitiefraude, dat zo klinkt het wel heel erg dat als iemand tegen jou zegt van goh, u moet even iets ondertekenen om, uh, om te zeggen dat u het niet wil en je en je tekent zonder goed te lezen, dan ga je zelf de fout in, maar dat blijft zo onnetjes dat het vast niet mag. Ja, ik heb dat verhaal wel gehoord, maar ik begrijp het hele verhaal eigenlijk wel en niet, oh. als ik het zo mag zeggen, een beetje, uh, ja, dat is een beetje krom. Ja. Ja, ik, ik, ik, ik, ik vertrouw sowieso überhaupt zo'n bedrijf niet, dat is punt één. Uh, ik vind het een beetje raar rare gang van zaken dat een bedrijf zo doet, ja. uh, maar de vraag is, is een fax recht schuldig, ja of nee? Dat is de vraag. Ja. Nou, en die, en die vraag fax... is nu beantwoord, en is het dan, uh, want hoe zit het dan, ik krijg ondertussen via de chat nog de vraag, hoe zit het dan met die zeven dagen bedenktijd? Ja, dat is hetzelfde. Als je een brief stuurt... Uh, kijk, brieven en, en faxen, dat gaat eruit. Uh, ook altijd, uh, altijd die advocatenkantoren die gaan ook gewoon uh, via de e-mail werken... Of, of, of die gaan via wat anders, via apps of, of via een iPhone... gaan die ook gewoon allemaal werken. Dus dat is allemaal toekomstmuziek. Ja. Maar een fax is nog altijd rechtveldig. Kijk, um, als ik jou een mail stuur en nee. ik zeg tegen jou, mag ik jouw huis kopen in Kampen? Ja. En jij geeft daar op mij uh, via de mail een bericht terug ja... Jij kan er kopen voor dat bedrag, ja. dan hebben wij in principe via de e-mail al een overeenkomst. Ja, dan hoef ik nog niet eens te tekenen. Dan hoef jij niet te tekenen, hoef ik nee. niet te tekenen. Dat, nee. dat, is, dat is al rechtsgeldig. En een fax is gewoon nog altijd een, een, een, een, ja, een apparaat wat nog altijd uh, er is. Ja. Nee, maar die vraag is beantwoord. Daar de, de, de heb je ook helemaal gelijk en is heel duidelijk. Alleen ik probeer een beetje met Joke alvast mee te denken. En ik denk, ja, maar dan heb ik tegen je gezegd... je kunt een huis kopen voor dat en dat bedrag. Maar heb ik dan niet nog dat ik nog zeven dagen lang kan zeggen... van, nou, ik heb me toch bedacht. Ja, maar kijk, weet je wat het hele probleem is? Een ja. um, aantal weken geleden kreeg ik ook een, uh, een brief binnen... van een een of andere uh, bedrijf uh, voor iets wat ik zou hebben besteld. Dat ja. heb ik nog besteld... Ja. Uh, Goed, dan kan je twee dingen doen. Of je kan gaan bellen of je kan zeggen van... joh, ik laat de brief liggen. Kijk, ik, ik zit niet in die materie van haar uh, uh, van Joke. Nee. En ik vind het heel erg triest. Alleen de vraag was, is het recht ja. ja. Nou, die vraag en is ik... beantwoord, ja. ja. Je hebt gelijk, Ron. Wat was jouw vraag? Mijn vraag? Ja. Waarom? Er komt weer. Ja, ik zit er klaar voor. Ja. We hebben het deze keer niet over teennagels en zo. Maar wel, over. Maar, uh, Michael Jackson, Whitney Houston, uh, Amy Winehouse. Uh, ja. Waarom dat soort artiesten allemaal zo jong moeten overlijden? En dat is niet zo eenvoudig te beantwoorden, door te zeggen van ja, mm. drank en drugs. Nee, dat is allemaal mij te simpel. Want wij kunnen ook drank en drugs gebruiken. Uh, maar waarom uh, uh, er zijn zoveel artiesten die, die, zo, die zo jong overlijden? Waarom? Waar ligt het aan? Ja, maar ik denk dat het ook. Ik denk, ik denk persoonlijk dat dat perceptie is, hoor. Nee. Freddie Mercury. Um, uh, Wie nieuws onlangs, 48 jaar? Michael Jackson. Uh, ja. Noem ze allemaal maar op. Dat kan toch niet alleen maar door drugs, uh, alcohol en, en, en door. Over matige levensduurkracht zijn. Nee, ik, vind, ik weet niet, dan zouden we een soort rekensom moeten maken. van gewone mensen. Hoeveel gewone mensen gaan er dood aan uh, drugs en drank? En, uh, uh, nou, een beetje, nou, ik weet het niet, want Michael Jackson was weer een heel ander verhaal. En ook Whitney Houston, die is uiteindelijk verdronken in bad. Dat is het laatste wat ik gelezen heb. Of ja. was ze dan toch weer niet verdronken? Maar... Dat is allemaal een beetje vaag. Ja, het zijn altijd wel een beetje dubieuze verhalen. Maar uh, op hoeveel artiesten die gewoon. waar niks mee gebeurt? In ieder geval niet op jonge leeftijd. Er zijn altijd uitzonderingen. Toch? En die vallen ja. gewoon op omdat we het er weer drie dagen over hebben. Ja, maar er zijn ook denk ik heel veel. Uh, onbekende artiesten die uh, er ook niet meer zijn, denk ik. Ik ja. mijn vraag is eigenlijk. waarom juist bij artiesten die. die, die uh, zo jong overlijden, is het gewoon dat ze het niet aan kunnen of, of uh, door het te veel geld in één keer? Of... Ja. ja, ik zat er gewoon in één keer aan uh, te denken: denk maar zelf, ja, waarom? Ja, je ja, ja. hebt toen Amy Winehouse overleed, die was, um, was ze nou 28 of 27? Geen idee. Nou, toen, toen was er ook eventjes um, zo'n hele rij artiesten die op hun 27ste of 28ste overleed. Ja. Dus Kurt Cobain, um, uh, nou dan nou weet ik het, uh, Amy Winehouse natuurlijk. En zo waren er dan nog een paar die op die leeftijd overleden. Dus dat. Uh, de, de, de, uh, ah, ja, Jimi Hendrix, Janice Joplin. Ik word weer geholpen door de chat, dat is heel fijn. <laughs> dus dat is, uh, dat is wel. Uh, nee, dat is wel opvallend. En ja, ik vind is, het een uh, beetje opvallend. Ik ja. bedoel, je nou, uh, bedoel, je zou er nooit iemand van van. Die ook, ook uh, uh, rijk is en. waarom uh, die, die, die dan ook in één keer wegvalt? Nou, dat zijn ja. allemaal artiesten. Uh, wat is daar toch mee? Ja, uh, yeah. ik vond dat gewoon af. Ik denk, nou, ik ga jou bellen en ik leg dat gelijk even bij jou neer. Ja, en ik schuif hem weer door naar iedereen die wil bellen naar 0800 1121. Dank je wel, Ron. Fijne nacht, Astrid. Ik blijf luisteren. Oké, okay. <laughs> weet wat je zegt, want ik ga weer Houston draaien. Nee, toch? Ja. Ah, nee. Het is heel actueel. Ze is deze week overleden. En het is ook echt, als je goed luistert, eigenlijk hele mooie muziek. Ja, maar als ik Whitney dan denk, dan moet ik denken aan dat meisje. Die heb je waarschijnlijk ook al van de week gezien. Eerst ja, bij de, de Wereld Draait Door. En dan zit er zo'n heel klein meisje, die zit Whitney nieuws aan te doen. En die, begint, die kan dan haar niet nadoen. En op een gegeven moment begint het te vloeken. Ja, ja, ja. Oh, <laughs> nou, die draai dat ik meis. niet. Ik doe gewoon Whitney. Oké. Okay. <laughs> Dag Ron. Oké, okay, doe. Hoi.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 Shepherds, the way. en ze so overleed uh, deze week... En um, daarmee ging iemand met een prachtige stem verloren. En ook iemand die muziek maakte waar heel veel mensen echt helemaal niet tegen kunnen. Maar ik vind het nog steeds prachtig om te horen. En uh, <laughs> I Will Always Love You, het origineel van Dolly Parton trouwens. Maar uh, Whitney Houston die maakte er furoren mee. 0800-1121, dat is het nummer dat u kunt bellen. Als u misschien Janine kunt helpen bij haar zoektocht naar een bepaald gedicht. En wel een gedicht over uh, iemand in de verzorging... die uh, niet zo heel goed voor de vrouw die ze verzorgt zorgt... Want uh, het gedicht is geschreven vanuit, uh, vanuit die mevrouw die verzorgd wordt... en die eigenlijk uh, niet te drinken krijgt... en uh, op de gang over zichzelf hoort uh, praten. En Janine zou heel graag de tekst van dat gedicht willen hebben. Het is waarschijnlijk ongeveer zeven coupletten lang. En mocht je het herkennen, laat het even weten. 0800 1121. of een mailtje naar omroepmax.nl. En Ron die legde zojuist nog even de vraag neer... waarom zoveel beroemde artiesten op jonge leeftijd overlijden. Nou was uh, Whitney Houston uh, volgens mij eind 40. dus ik weet niet, ja dat is dan niet piepjong, maar inderdaad ook nog best wel relatief jong. Dus hoe komt dat? Dat uh, Michael Jackson, Amy Winehouse, die voorbeelden gaf Ron, jonge uh, of artiesten vaak jong overlijden. 0801121. Claudio. Dag Astrid. Goeienacht, Je ben bent daar? er. Wat kan ik voor je doen? Uh, nou, ik, uh, ik wil je ten eerste bedanken voor het mooie programma dat je weer neerzet met uh, de medewerkers. Ik doe helemaal niks, hè. Ik verbind alleen maar door. Maar dank je wel. Nou, dat wil ik niet onderschatten, <laughs> hoor. Zeker niet. Nee, jij maakt het zo mooi, dus nu moet je wel met iets goeds komen. <laughs> Zeker weten. <laughs> um, nou, ik wil eerst Ron even beamen wat hij zegt uh, van die uh, artiesten. Dus inderdaad, uh, dat, dat lijkt me steeds. Ik kijk naar uh, andere artiesten vroeger ook. En ik wil er even André Hazes aan toevoegen natuurlijk. Ja. Als voorbeeld. Want uh, jij was ooit zo lief een paar maanden geleden of een tijdje terug weer om uh, nog een keer voor mij een plaatje van hem te draaien toen. Ja. En um, dat, uh, nog, nogmaals bedankt daarvoor. Graag gedaan, nu al. Ja. En um, ja, het, ik, ik weet ook niet wat het is. Wat, wat, wat jij zegt is ook, is ook weer zo. Want uh, hoeveel, hoeveel artiesten die, die zijn er nog steeds en die zijn al heel oud en die uh, hebben ook niet alles gedaan wat God verboden heeft. En uh, die zijn er nog steeds. Dus het is, heel, ja, het is een beetje 50-50 ja, zeg maar. Mhm. Mm maar uh, wat ik eigenlijk wil vragen, is iets heel anders. Ja. En dat is, uh, ja, ik en vooral mijn uh, huisdierkjes hebben een beetje veel last van de laatste tijd. En dat is uh, statische elektriciteit in huis. Ja. En, en vooral als het zo koud is en het zo gevroren hebt en uh, dat je de kachel lekker hoog zet en zo. En dan kan je zeg maar met schoenen in huis, kan je dus zeg maar de, de deurpost niet aanraken. Of je krijgt een uh, stoot of de kraan of ik uh, noem maar wat. En vooral de, de kat, als je dan de kat gaat aaien. Ja. En heb je je schoenen bijvoorbeeld uitgedaan. En denk je, nou, ik ben uh, statisch elektriciteit vrij. En dan komt het beest bij En is het pats en het arme beest. En dan precies op zijn neus of op die ja. oren. En precies die, die, die, die tikjes, iedereen kent het wel. Ja. Maar de ene keer is het meer dan de andere keer. Ja. En dat is mijn vraag: van hoe zit dat? Ja, maar dat is geen vraag, hoe zit dat? Ik kan, niet, ik kan natuurlijk niet iedere keer dit hele verhaal uh, weer opdoen. Dus we moeten. Hoe komt het dat statische elektriciteit de ene keer heftiger is dan de andere keer? Vertaal ik hem nou goed? Ja, precies. De ene ah, ja. keer zeg okay. maar, ben, uh, heb ik het gevoel dat ik geladen ben. En de andere <laughs> keer dat die kat geladen is. Het ja, heeft met het weer te maken, toch? Nou, andere mensen die zeggen weer dat het met uh, stressgevoeligheid te maken heeft. Of dat ik gespannen ben of niet. Of, nee, uh, toch? Ja? Oh, dat had ik nog nooit gehoord. En met droog weer en vochtig weer, inderdaad. Maar ik weet begonnen niet hoe het daar in precies. Uh, te werk gaat, zeg maar. Nou, er is vast wel iemand die dat even uit wil leggen. Eén keer erger dan de andere keer. Ja, zo. Want ik moet dan straks na het nieuws dan doe ik altijd zo'n overzichtje van welke vragen nog niet beantwoord zijn. En als er dan nog niemand gebeld heeft naar 0800 1121 met het antwoord op jouw vraag, moet ik hem samenvatten. Dus dan moet ik het vast een beetje voorbereid hebben. Maar dat gaat goed komen. Ik ga op zoek naar het antwoord, Claudio. Hartstikke graag, want af en toe schikken we ons helemaal aan de pest. Uh, je weet wel hier wel. Jij en de kat. Ja, precies. Vooral die kat. En die kan je niet uitleggen, weet je. Nee, ja, nee, het arme beest. Die denkt, wat heb ik misdaan? Ja, precies. Die kijkt dan ja. van, hé, hey, wat moet jij dan? Ik ga weg. Nou, dan ga ik, ga ik eens even proberen om het zo uitgelegd te krijgen... dat jij voortaan weet op welke momenten je de kat moet mijden... of dat je er iets aan kunt doen. Ja, precies. Want het komt vaak onverwacht. Dus uh, ik ben benieuwd. Oké, okay, dankjewel Claudio. Jij ja, ook bedankt. Dag. Dag. Ben? Ja, hoofdzuster. Goedenacht. Hoofdzuster. Dat vind ik mooi. Ja, dat ben je toch ook. Dat kom je toch toe. Oh, dat klinkt goed, zeg. Je staat toch aan het hoofd van deze onderneming in dat de nacht. Dat kun je wel zeggen, want uh, eigenlijk iedereen die zeg maar, in zijn eentje in de studio zit... staat ook aan het hoofd. Maar dat uh, klinkt, klinkt heel goed, inderdaad. Wat kan ik voor je doen, Ben? Nou, het volgende. Ik heb een, een, een aanvulling en een kleine correctie op Ron... zijn stellige bewering dat een fax dat die rechtsgeldig is. Ah, hoop dat voor is joken. Niet, Dat is niet helemaal waar. Het punt is namelijk, uh, bij een vakster een. die is uh, geldig als een handtekening onder staat, dan hoort een handtekening onder te staan. Oh. Maar de handtekening moet bekend en erkend zijn. bij de andere partij. Hmm. Dus dan moet er eerder een brief zijn geweest met de handtekening erop. Oh. Dan pas is hij geldig. Eerlijk gelijk. waar? Want dat je, hem, dat je hem kan herkennen en vergelijken. Oh, wat goed. Dus ze dus kan, Joke best... kan morgen nog bellen en zeggen: Ja, ik heb wel getekend, maar ze lekker mijn handtekening helemaal niet. Ze moet helemaal niet bellen. Wat ze moet doen, is een aangetekende brief sturen met bericht van antwoord: ja. Dat zij dat helemaal niet accepteert, Reggie. Want dat ze helemaal niets heeft vastgelegd. En daarnaast moet ze toch nog wat verdere informatie inwinnen. Maar ze moet als de bliksem, moet ze dat ontkennen dat ze een dat ze een overeenkomst heeft gesloten. Oké. Okay. Dus en schriftelijk en met, be en met, uh, en met, met bericht van antwoord. Oké. Okay. Dat moet je sowieso niet telefonisch doen, want dat is weer geen bewijs. Nee, inderdaad. Ze moet het vanaf nu moet ze alles zwart op wit leggen. Ja. Oké. Okay. Zetten. Dus ja. zo ligt het. het is, uh, kijk, ik begrijp het wel dat hij dan zo denkt... omdat hij in wezen een lopende procedure kwam... dat die advocaat natuurlijk al... Al een, een, een handtekening lag bij de rechtbank enzovoorts. Begrijp ik? Oh, ik zou toch daarom... wel de pest in hebben, want dan moet je aangetekende brieven gaan sturen. Moet je naar het postkantoor, moet je ervoor betalen, want allemaal toestanden. Ja, maar wat denk je wat, wat, denk je wat er tegenover staat voor bedrag? Ja, 3500 euro. Precies, en, ja, en, en, en, en, en dat moet ze dan één keer, dus nu ook, moet, moet ze dan naar het postkantoor. Ja. Maar wat een gedonder het geeft... Als dat doorgaat, dan moet ze, ja. dan moet ze naar, naar, weet ik wat, wat ze allemaal hulp, en, en, en weer opnieuw weer naar postkantoor, weer sturen, weer schrijven, weer opnieuw over en weer. Ja, ik snap het. Ja. Eén keer, één keer, goed, de koe bij de horen vatten. <laughs> en aanpakken. Ja, goed. precies. Kijk, dit zijn, dit zijn ondernemingen, het zijn slinkse ondernemingen, want die, die, die leven ervan. Van dit soort slinkse Ja, als er uh, één keer iemand uh, 3500 euro overmaakt. dan kun je, hoef je de rest van de maand niet meer te werken. Of twee maanden. of in Precies, sommige gevallen maar, drie maar maanden. Dit zijn ja. allemaal malefiele organisaties. Ja. En er is heel vaak. is in het verleden ook al voor gewaarschuwd. dat je er als het donder op moet letten. Ja. Dus moet je, moet je heel, heel. ja, altijd bij. objectiever zijn. En zoals nu die mevrouw ook wat ze vertelt: dat ze, dat ze problemen had. Hè, dus, dus narigheid in de familie en zo. Ja, dan ben je niet altijd helder. Nee. En daar maken dat soort figuren natuurlijk ook misbruik van. Ja. Want, want iemand dan wel denkt dat mensen die zeggen. en ga de kat melken of ja. zoiets. <laughs> ga de kat melken is ook heel nuttig. Maar uh, Ben, had je nog iets? Want ik dacht dat ik je tussen neus en lippen hoorde zeggen. dat je nog iets wilde toevoegen. Nee, nee, nee. Oh, dit was hem. Oh, dat nou, ja, was wel heel nuttig. En, en correctie, hè? Oh, oké, okay, het zat allemaal in één. Vatten dat samen in de twee. Ja. Maar heb je zelf dan wel eens zoiets in de hand gehad? Of zeg je van, nou, ik ben gewoon. Uh, ik ben gewoon... Nou, ik weet dat het zo is Slim. en, en ik, ik, ik heb ook wel eens iets bij de hand gehad zo. En, en is dat goed gekomen toen, met die aangetekende brief van uiteindelijk jou? Uiteindelijk wel, ja. Uiteindelijk wel. Ja, ja vaak moet... is het al, gaan zij er uit vanuit dat ja, mensen het inderdaad ik... maar denken van... hé, ja, nou ja, ja, ja, laat het dan maar. Laat het maar betalen, ben ik er vanaf. Ja, maar wat je, wat je hebt, je, je hebt het ook dus met die... Uh, dat wil ik toch ook eens verwaarschuwen, met die, met die speciale telefoongidsjes die er zijn. Ja. Dat, dat, dat zijn allemaal van die malafide bedrijven. ja. Die luister je erin en dan als je geen hebt, dan stink je erin. En dan, uh, en dan is het betalen, betalen. Je weet wat de uh, wat, je, hek je zegt, hè? Nou, uh, maar het is ook nog eens een keer zo... dat die gidsen, die worden door niemand gelezen, dus je hebt er niks aan. Die gidsen worden alleen maar uitgegeven om bezorgd te worden... bij de mensen die voor veel te veel geld hun naam in die gids hebben laten zetten. Precies, en om de zakken te vullen van diegene die het organiseren. We brengen nu mensen zo op ideeën. Morgen krijgen we twaalf aanbiedingen voor nieuwe leuke gidsen. Nou ja, of, of dat de mensen nu misschien naar luisteren dat ze gewaarschuwd zijn. Ja, dat was eigenlijk dat mijn bedoeling, het ik. Ja. En dat is de alertheid van de nachtzuster, hè? Oh, oh de hoofdzuster, dat... hè? Let even op, Ben. Ja, nee, natuurlijk. <laughs> maar de hoofdzuster is nachtzuster, natuurlijk, hè? Dat is waar. Niet, niet iedere nachtzuster is uh, hoofdzuster. Absoluut, maar andersom ook niet, hè? nee. Nou ja, nu maar wordt het helemaal morgen, verwarrend. Maar je hebt ook ja. morgenzusters, middagzusters, avondzusters, nachtzusters. Echt waar? Heb je ook morgenzusters? Ja, die beginnen ze morgens om zeven uur, hè? Klinkt ook heel logisch. Ja. ja. Ben? Ja. Het gaat je goed. En de groeten ja. in Kampen, hè? zal ik doen. En bedankt hè, voor je uitleg. Ja, de groetjes daar. Oké, okay, dag. 0800-1121 Dat is het nummer dat je nog drie uur lang kunt bellen En dan vooral op dit moment met vragen Want uh, ja, die worden beantwoord, dat blijkt maar weer Moet je ze wel eerst even stellen 0800-1121 Of even een mailtje naar nachtzuster